De kok en de romance in moord. Naar de roman van Appie Baantjer. Oh, lala. Ho, ho, ho. Hm? Ja. Oh. Ah. oh, niet zozeer. Alleen die pijn in mijn voeten begint me weer te kwellen. Aha. <tacht> een pittige Ineke Peters heeft me eventjes een flinke nederlaag bezocht. Vind je niet? Boah, nederlagen moet je leren accepteren. Dat ja. heb je mezelf gezegd. Nou ja, maar dat vind ik nog niet het de ergste. Wat me meer kwelt. Alle donders versjouwen we al meer dan een week. Ben dag en nacht achter een lugubere moord aan. Met welk resultaat? Tja, dat is bovertjes, hè? Ja. Zeggen.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 Oh, oh, zeg, hoe zie je eruit met dat driedelige hemdsblauwe kostuum? Ik kom gaan naar huis en trek wat anders aan. Ja, vindt, u, vindt u het niet mooi? Oh, oh, oh, je lijkt wel een playboy op zondag. Je ziet eruit alsof je zo uit het avenue bent gestapt. Oh, het is modern. Oh Ja, zeker jongen, zeker. Maar je loopt ermee in de gaten. Op de kromboomsloot. sloot Eh, uh, Krom sloot Ja, ja ik wil dat je het huis van Martin Bouchard afpost. Uh, zijn er in de Nieuward-buurt nogal wat kraakpanden met hippies? Het beste lijkt me dat je dat je ook wat hip kleedt, hè? Een bandje om je voorhoofd, een spijkerbroek... <laughs> en een oud kattenvelletje van je vrouw. Mijn vrouw draagt geen kattenvellen. Oh, oh, oh, goed. Oh, uh, van je buurvrouw dan, hè? Maar zorg in ieder geval dat je niet onmiddellijk stuk loopt. En als Maarten Jan mocht komen opdagen... promoveer jezelf dan niet tot helft van de dag, hè? Maar ik bedoel...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 En dat was vrij recent. Enkele dagen voor haar dood. Ik vertelde u dat. Het was op haar uitdrukkelijk verzoek. Oké. Okay. En de tweede ik, maal. Um, ik... Uh, ik... weet niet waar u het over hebt. <laughs> In de openbaringen van uw vrouw is sprake van een tweede bezoek. Enkele nee, dagen nee. later... Ze moet zich vergissen. Uw wandelstok, heer Van Breugelen. Ja, ja. Met die zware zilveren knop...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 ...de Mirabeau... ...vermoord. Uh. Excuseert u mij. Uh. Ik, ik krijg het even benauwd. Ongen oh, u, dat is maar los hoor, heer Van Breugelen. Verhoorkamers zijn nou eenmaal niet zo perfect... Eer Disney als architect, je kugels. Nee, niet weer, niet opnieuw. Alsjeblieft, houdt u toch niet altijd die wandelstok voor mijn neus? Ik heb het u toch allemaal verteld. Stop me maar in een cel. Maar laat me met rust. Wat heeft het allemaal nog voor zin? U liep na het bezoek en dat cafeetje met Gerritter mee naar huis? Ja. Op haar verzoek? Ze wilde dat ik nog even met haar mee naar boven ging. En welk kostuum droeg u die avond? Hè? Oh, dit. Dit, dit rit.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 Tegen zijn gewoonte in een ander kostuum droeg. Ah, maar ik heb smalle Louietje gebeld. en hij kon zich het grijze redfluwelen pak van Van Breukelen nog heel goed herinneren. Dat was het radiofeuilleton De Kok en de Romance in Moord. en de roman van Appie Baantjer. We hoorden de stemmen van Ronnie Wanterschoot, Walter Cornelis, Oswald Verzijpen, en Hilde Sacré. Regie, Ludo, Schatz, geluidsregie, Eddie Bilkin. en technici waren Wartwijs en Harry De Winde. De Kok en de Romance in Moord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 Maar dat feit is te grim. De wet staat ons niet toe hem daarvoor vast te houden. <lacht> ja? <lacht> <lacht> Robert want je ziet er potsierlijk uit. <lacht> Een echt lid van het bloemenvolk, Hij zegt heel, je kijkt zo somber. Scheelt er iets? Wat is er? Ik, eh. Uh, ik ben haar kwijt. Godverdomme. Ineke Peters? Ja.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 Een paar luidjes kregen in elkaar aan de stok. Er werd zwaar gevochten. Er kwamen een paar agenten van het banddetachement om de zaak te regelen. Het ging aanvankelijk vrij gemoedelijk aan toe, maar, maar plotseling was het mis.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 Ik, uh, ik hoop dat je van mij geen antwoorden verwacht. Maar er is één man die we nog niet hebben benaderd, Vledder. Huh? Wie? Professor Van Lijnscholten, van het Wilhelmina Gasthuis. Professor Van Lijnscholten? Inderdaad, waarmee kan ik u van dienst zijn?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 is de pijn uit je voeten weg? Ja, compleet verdwenen. Ik voel me zo vres als een 20 jaar is. Ja, en waar zat je? Ik was wandelen. Ja, gewoon wandelen. Mm -hmm. Ja, ja, ja. En ik was bij professor van Lijnschoten. Ah, ben je wat wijzer geworden? Wel, uh, de professor vertelde dat Georgette Mirabeau een veelzijdige verpleegster was. Ja, dat wist we wel. Ja, ik wist alleen niet hoe veelzijdig dat wel was. Zeg je...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 Kom. Kom, Vledder. Ik trakteer op een konjaki bij smalle Louietje. Ja, heren. Blij jullie te zien. Louis, waarde vriend. Dit is mijn jongere collega, Vledder. Hoi. Goedendag. Dag. het recept. Ook voor de jonge heer? Jawel, jongen. Eh, eh. Alsjeblieft... Dank je. ...dat onze lieve heer... ...in zijn oneindige goedheid... ...ons nog vele jaren van dit kostelijk vocht mogen laten genieten. <laughs> zeg, wat is er, Louis? Ben jij bekeerd? ik heb tegenwoordig zo vaak het leger des Heils in mijn zak. Ja, ja, ja, ja. ja. En hey, je neemt er allicht wat van mee, hè? Ik leg ze nooit een stroopbreed in de weg.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 naar de roman van Appie Baantjer. Hé, hé, hé, hé, hé, Niet zo snel. Oh. Zeg, hoe kom je nou bij? Dat smalle Louis, weet waar Maarten Jan is. Ja. Goed, goed, goed, dat leg ik je nog wel eens uit. Ja, ja, ja. ja en wat bazel je over een vabauke spelletje? Letter, ik bazel nooit, dat behoor je te weten. Ja, ja. Louis, gelooft geloofde je niet. Dat is dat jammer voor Louietje. Wat zeg je, je rent alsof de je op de hielen zit. Wat ben je nou van plannen? De jonge Boucharde vinden, voor het te laat is. Ah. Nou, de hoek van de Kromboomsloot. Robert Antoine van Dijk moet hier wel ergens rondhangen.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 moeite is met je praten. Ik zal maar u, u beklagen. U heeft geen enkel recht je steeds maar ongebracht om binnen te vallen. Waar is Martijn, Jan? Niet hier. Waar dan? Ja, hoe weet ik dat? Ik geef je vijf minuten de tijd om het me te vertellen. Al gaf je mij een eeuwigheid. Goed, dan arresteer ik je voor het in het bezit hebben van twee vervalste paspoorten met de doel ze als geldige reisdocumenten te gebruiken. Fletter.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 Nietje? Nietje, hij is eruit. Waaruit verder? Wat, wat is er, meisje? Wat is er? Jan! Wat is er met Marty Jan? Hij is er! Hij is er! zo te voelen nog niet zo lang geleden. Er is nog maar weinig afkoeling. Een kogel in de borst. en een andere in de maagstreek. van dik bij neergeschoten. Een kogel heeft vrijwel zeker het hart geraakt. en is aan de rugzijde uitgedreven. Ja, er ergens bij de bank zal wel een gat in de betimmering zitten. is dat dienstpistool. Haha, hm? ah, ah. hier, hier, hier, ik heb het. Het ligt gewoon tussen de kussens op de bank. Huh? Ja, ja, ja, het werd wel degelijk gebruikt. Ik krijg het. Kruidslijm. Zal ik de houder eruit nemen? Waarom? elk dienstpistool heeft volgens voorschrift zes patronen in het magazijn. We kunnen zien hoeveel schoten er zijn gelost. Nee, nee, nee, nee, ik laat het wapen nog maar voorlopig rekenen.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 Ja. En die argeloofsheid en nonchalance hebben hem het leven gekost. Wie? Nou, ja. vermoedelijk dezelfde die zo dit hebben hier boven Ik vraag me af waar hij het had verborgen. Wat? Hm? Zeg maar ik, hè? Van boven? In het stuurhuis. Nou. Oh.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 Naar de roman van Appie Baantjer. Kom, we lopen naar het eerste pergel. Daar wacht Van Eversdijk van de spoorweg, je zegt, op ons. Oh, belde Oh, hem er net over. op? Ja, ja, er was geen tijd te verliezen. Oh, nou, Dit is Peter de Kok, Van Eversdijk. Zoals je ziet, ik ben op de afspraak. Goed. Well, uh, dit is Ineke Peters. Ze kan je de kluis tonen. Goeie naam. Eh, loopt u mee? Het is deze kant op.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 Ga jij maar naar huis. Je hebt ons al genoeg geholpen. Neem een paar tabletjes. Niet te veel. En probeer te slapen. Ik wil er liever bij zijn, meneer De Kok. goed. Ik ben een inspecteur. Oh, Robert Rotwang. Blij je te zien. De wachtcommandant zei dat ik onmiddellijk moest komen en dat ik je hier kon vinden. Mhm. Verderop is een bagagekluis, nummer 385. Hou die goed in de gaten. Als er iemand komt om de kluis te openen, dan grijp je hem, wie het ook is. Hier. Neem Ineke bij de arm. Met z'n tweeën val je minder op. Oké. Okay. Ja, ik ga naar mij, inspecteur de kok. Mocht je mij nog nodig hebben, je weet waar je mij kunt vinden. Oké. Okay. Bedankt ja. Dan ja. voor alles, ja. hè. He. Goeiedag. Het verdomme van Dijk, Is dat net wat ik dacht? Mevrouw Van Breugelen, ik arresteer u voor een dubbele moord. Op de verpleegster de Mirabeau en op de jonge Maarten Jan oh. Boucharde, uw eigen zoon. Hij is me zo niet! Hij is me zo niet! Hij is me zo niet! Ze liest dat mens! Ze liest! Dit is een bedrieger! Een bedrieger! Hij valt een niet op bedreken. de grote kop! Ja, op oh. dagboek. Oh. Ik... Pak ze Robert! weg! Ze gaat een dwaasheid begaan! Hou vast, Robert! Pas op dat je kunt vrij! Hou ze van de rails weg! Kom de toren! moeten op de voren! Kijk, Robert! Zweur van die rails af! Ah. Ah. zeg. Dat was net op tijd. Ik dacht dat er al drie jaar gingen. Ja. Die tijd kwam zo dicht. Vreselijk, Ja. Een ogenblik heb ik er al gedacht, niet in te grijpen.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 Zie je wat erop staat, Fletter? Ja, ja, cognac Napoleon. Je hebt wel goede smaak, hoor. <laughs> een geschenk van Smaller Louietje. smalle Louietje, ja, ja. ja. Hij kwam hem van de week zelf brengen. Omkoping? Huh? omkoping. Ik had niet anders nood. Het was een gentleman's agreement, mevrouw de Kok. <laughs> ik heb hem gezien. Hij leek me allesbehalve een gentleman. Ah, ah, ah. Smaller Louietje is een heer. Nou, weliswaar een heer met een vrijwel onafzienbaar straatblad, ja. maar een heer. En mijn vriend. Ja. Nou, kom. Op, smalle louietje. Op, smalle louietje. Gezondheid, roost. Ja. Gezondheid. Mm. Ah. Ja. Ah, ah, ah, ah, ah. Mm. Dat is lekker. Ja. Zeggen de kok. Weet je waarom Vledder en ik vanavond zijn gekomen? Ja. Wel... eh. Uh,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 De feiten zijn duidelijk omschreven en de bekentenissen van mevrouw Van Breugelen zijn overtuigend. Wel, wat wil je dan nog meer? De waarheid. Oh, en de waarheid zou ik kennen? <laughs> je weet in ieder geval meer dan je in je procesverbaal hebt vermeld, hè. Er zijn zaken die niet eens zijn genoemd. Zoals? Zoals het zwarte Oh. Oh, het was niet belangrijk. Hmm. Een paar ontboezemingen van een sentimentele jonge vrouw. Sorcette Mirabeau was twintig, tweeëntwintig toen ze haar dagboek bijhield. Ik zou het graag willen lezen. Ah, oh, wel. Ja. Huh. Uh, ik geloof niet dat ik het nog heb. De kok, jullie. Ja, Nou, ja. huh. well, goed dan. <laughs> Mevrouw van Breugelen handelde in een vlaag van waanzin.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 Ja, zeg jij. In welke kraamkliniek beviel mevrouw Bouchard van marte Robert? Ja, wacht. Uh, Kliniek Nieuwleven. Ja, Kliniek Nieuwleven in Amsterdam aan de Oranjelaan. Juist, juist. 21 jaar geleden werkte daar als leerling kraamverpleegster een knappe vrouw. Georgette, Georgette de Mirabeau. De Mirabeau. Ja, precies, precies. Georgette de Mirabeau, bij wie de wonden van de verbroken verloving...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 Ze verwisselde de baby's. Ze verwisselde de baby's. Oh. Het kind van mevrouw Boucharde legde ze in de armen van mevrouw Van Breugelen. En de uh. echte ferry ging naar Boucharde. Ja. Uh, een afschuwelijke daad. Ja, ja. En de bron van de later moorden. <hums> Werd de verwisseling niet bemerkt? Nou ah, ja, komt dat is niet zo verwonderlijk. Pasgeboren baby's lijken ontzettend veel op elkaar. Ja, ja en de verwisseling vond ook kort na de plaats. <hums> en, en bovendien...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 Het tijdstip van de verwisseling, de bloedgroepen van de beide baby's... en de daarbij behorende subclassificatie en de racesfactor En ook noteerden ze markante bijzonderheden... zoals uh, geringe afwijkingen, moedervlekken. Uh, uh, maar, maar waarom? Ha. Voor het uur van de wraak. Want ze had zich namelijk in het hoofd gehaald... eens de verwisseling wereldkundig te maken.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 Geen zoon is van de heer en mevrouw van Breugelen. Maar een kind van Boucharde. Ja, ja. Zeg, dan is het dagboek toch belangrijk. Oh, ja. <laughs> Kom, jongens. Dat toe, hè? Mevrouw heeft haar culinaire fantasie gebot <laughs> gevierd. <laughs> en ik ken haar lang genoeg om te weten wat dat betekent. <laughs> Kom. De kok. Ja. Georgette de Mirabeau. Ja. Wel, eh... Uh... Georgette de Mirabeau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 wanneer ze dan bij de bekendmaking kon vermelden... dat de ware zoon van Van Breugelen in de gevangenis zat. Hoe kan het? En ze zweeg bij al de inlichtingen... die ze de jongen over de bank verschaften... over het stilalarm. Hm. Maarten Jan werd er later door verrast. Mm -hmm. oh. Ja, ja. Maar uit gesprekken met Charlotte van Vlaanderen... bleek mij dat zij van het stilalarm heeft geweten. Ja. Ze verzweeg het opzettelijk. Ja, Natuurlijk. Ja. Ze hoopte dat de jongen...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 ...voor zijn vrouw geheim te houden. Ja, dat is begrijpelijk. Ja, zijn vrouw had uiteindelijk toch geen schuld aan die verbroken verloving van rustheid. Nee. Nee. Nee. nee. Maar Sorzette weigerde. Ze was niet te verwerven. En geagiteerd, overspannen, verliet Van Breugelen de woning van Sorzette... ...en vergat zijn stok. Goh. Het moordwapen. Thuisgekomen stond Van Breugelen voor een dilemma. Nee. Wat moest hij doen? Uiteindelijk riep hij dan zijn vrouw en zijn zoon bij zich... en vertelde van Chorzette Mirabeau... Hè, de verlisselde baby's mm -hmm. en het zwarte kajet. Ja, ja. ja, mevrouw Van Breugelen, die bleef uiterlijk kalm. Ze zei dat ze er niks van geloofde... Mm -hmm. dat Chorzette Mirabeau fabeltjes vertelde... Ja. dat ze toch waarachtig een rijke kind wel kende. Mm -hmm. En ze vroeg aan haar man of ze eens met die vrouw zou mogen spreken. Ja.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 Ferdinand van Breugelen uit eigen ervaring wist... dat de sluwe bijna gewetenloze Georgette de Mirabeau... voor zijn eigen vrouw geen partij was. Mm -hmm. oh, wacht eens. Uh, mevrouw van Breugelen ging dus naar Georgette... Ja. en sloeg mm -hmm. haar de hersens in. Mm -hmm. ja. Met de wandelstok van haar man. Ja, ja, ja. ja, ja. Ze had die alleen aan haar hand om mee te nemen. Hè. Maar uit het procesverbaal heb ik kunnen lezen dat... Uh, het inslaan van de hersens, niet zomaar mm -hmm. zonder meer gebeurde, maar... ja, ...dat ja, daar een heftige woordenwisseling aan vooraf ging. Mm -hmm. uh, Georgette dacht haar. Uh, ze zei dat ze een kind van een havenarbeider had grootgebracht... Mm -hmm. ...en dat haar werkelijke zoon een slappe vent was die voor niets neugde. Mm -hmm. yep. uh, mevrouw Van Breugelen raakte overstuur. Ze liep alsmaar, je ligt, mens, je licht, je ligt. En uh, uh, uh, Georgette...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 Uh, hij wachtte een dag. Uh, toen hij met de klanten bleek dat de moord nog niet was ontdekt... ging hij terug om de stok en het zwarte kair. Oh. Oh. Toen hij in de woning kwam, zag hij tot zijn verbazing dat alles overhoop lag. De laden, de kasten waren doorzocht. Het zwarte kair was weg. Hij nam zo van de stok, waste die in de keuken schoon van bloed... Uh, hij deed uit de pietijd een dook...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 En kwam er dan achter dat hij samen met een meisje aan de Kromboomsloot woonde? En toen en... stuurde hij zijn zoon Ferry om daar naar het cahier te gaan zoeken. Ja, ja, ja. ja. Wel, maar ik, ik geloof hè, dat ik toen een fout heb gemaakt. Mm. Jij? jij, jij? Hoezo? Ik vertelde Maarten Jan tijdens een verhoor dat iemand bij Ineke Peters had ingebroken en het hele huis had doorzocht. Natuurlijk. Ja, mm -hmm.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 Ik wil die bedrieker wel eens zien. Die beweert mijn zoon te zijn, zei ze. He? En uh, Van Breugelen bijgerde niet. Ah, ah, het, het, het gebeurde buiten Van Breugelen om. Ja, ja, ja toen ja, dan. Ja. Kijk, de valse bekentenis werd vrijgelaten. Ging hij niet direct naar huis, maar... ...bezocht een advocaat aan wie hij de hele situatie uiteenzette. Ja. En toen hij dan vrij laat in de avond in Bergen aankwam... ...had zijn vrouw, de jonge Ferry, al overreed... ...haar het adres van Martin Jan te geven... Ja.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 Een uh, sterke kop koffie. Ach, met oh,